Bij de overeenkomst die nu is gesloten heeft de VS bemiddeld. Krapel heeft namelijk naast de Israëlische ook de Amerikaanse nationaliteit. In ruil voor zijn vrijlating laten Israël 25 Egyptenaren vrij... onder wie drie minderjarigen. Eerder deze maand kwam de Israëlische militair Gilad Shalit vrij. Die had ruim vijf jaar gevangen gezeten, uh, gehouden door Hamas. Ruil daarvoor beloofde Israël meer dan duizend Palestijnen vrij te laten.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 AWB Verkeersinformatie. Er is één melding op de N279 Roermond-den-Bosch. Die is tussen Beek-en-Donk en Veghel in beide richtingen dicht door een ongeluk. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom. Ik ben ZZP'er... Kan ik u vertellen. Niet de hele tijd, maar voor een aantal uren van de arbeid. En natuurlijk niet arbeidsongeschikt verzekerd, hoe noem je dat precies. Dan nou ben ik niet de enige, er zijn er in Nederland geloof ik wel zo'n 670.000... Eh, waarvan twee derde niet verzekerd is tegen of voor arbeidsongeschiktheid. Nou, want dat kost te veel, dat is allemaal te ondoorzichtig. Bij de voorbereiding van deze uitzending ontdekte ik een andere manier van verzekeren... namelijk het broodfonds. Um, dat is eigenlijk heel simpel... Je werkt in een groep van 40, 50 mensen. Iedereen stort geld op zijn eigen spaarrekening. En als een van die groep dan ziek is, dan geef je allemaal een kleine schenking. Um, nou, zo simpel is het. Een soort van solidariteit. Dat doet iedereen in de groep. En hoe heet dat nou? Dat heet coöperatie. Klinkt naar vroeger, toen het leven nog goed was. Zoals ik ook afgelopen zaterdag nog een fles water kocht bij de co-op. Tot mijn verrassing ontdekte die dat hij nog bestond. En vorige week, nu ik toch bezig ben bij een symposium van de NVVE... maakte ik mee dat staande de vergadering daar ook een coöperatie wordt opgericht... als slimme juridische truc. Dus als ik mij niet vergis, zit er leven in de brouwerij van de coöperatie...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 Uh, Kazaluna van de NCFV, voor wie niet langer kan wachten, is hier het antwoord van Ruud Gallen. Goedenavond, hartelijk welkom. Dank je. Het coöperatievuur brandde afhankelijk nog niet zo fel. Het smeulde, het smeulde en dat begon toen ik in aanraking kwam met de coöperatieve zuivelindustrie. Daar ging, daar ging je werken? Daar ging ik op enig moment werken, als jurist inderdaad. En ik ontdekte daar de grote voordelen van zo'n verenigingsverband. Maar waarom ging je daar dan werken? Want was dat toeval of was het gewoon. Nee, nee de eerlijkheid gebied te zeggen dat ik daar niet ging werken om, om, om redenen van, van coöperatie of ideologie. Ja. Het gaat in dit geval om een exporterende onderneming. Ik wilde wat van de wereld zien. Ja. Dat is inderdaad gelukt. Oh ja. Maar daarna beland je op een hoofdkantoor en dan gaat het. Stijf in Nederland, natuurlijk. Ja, dan lijkt het om wat belangrijkere zaken te gaan. Zoals de coöperatieve organisatie van de onderneming. Nee. En dat bleek toch wel heel boeiend. Zodanig boeiend dat ik op een gegeven moment toch ook maar op dat onderwerp ben gepromoveerd. Ah, kijk. En wat was het dan dat dat vuur echt, even los van de, van de omstandigheden als het ware. Wat is het mooie van een coöperatie? Ja, tenminste, wat het, wat, waardoor het dus echt de vlam ging branden. Het, het mooie van de coöperatie is uh, het zelf organiseren. Het, vooral niet wachten op een ander. Ook niet wachten op de overheid. Nee, je creëert je eigen betere condities. Ja. In de zuivelindustrie is dat een betere melkprijs voor boeren. In de verzekeringsindustrie is dat een lagere premie... en een dikkere ja. polis voor verzekerden. Ja. Dus het zelf organiseren. Dat vind ik een van de mooie kenmerken van de coöperatie. Het is overigens een oud ideologisch beginsel. Een beginsel van de zelfhulp. Dat tref je al aan bij Raiffeisen, bij Gieden. Bij buitenlandse coöperatie-ideologen dus ook. Um, dat met name vind ik nog steeds een heel actueel positief kenmerk van deze onderneming. En was is dan ook nieuw of sloot het aan bij wat je dan ook van huis hebt meegekregen al? Zeg, die autonomie, de... de nou ja. Nee, voor mij was dat nieuw. Voor mij okay. was het, het ondernemen in verenigingsverband, wat nogal wat consequenties heeft, ja. was voor mij nieuw en juridisch zeer interessant. Ja. En daarop was in die tijd, ik heb het nu over 94 uh, van de vorige eeuw, was al heel lang niemand gepromoveerd. Dus ik heb het maar eens opgepakt. Ja. <lacht> en met, met succes, want Ruud Gallen is dus nu niet alleen uh, dokter, maar ook Hoogleraar, dus professor dokter, opgeleid zoals jij al zei als be bedrijfsjurist. En ik vroeg me even af, af of ik daar het epitheeton Orlands keihard moest aan toevoegen, maar dat hoeft misschien helemaal niet. Toen kwam je dus te werken bij Campina. Um, en van daaruit heb je nu zoveel kennis vergaard over het wezen van de coöperatieve bedrijfsvoering dat je geldt als de kenner op dit gebied. Hoogleraar ondernemingsrecht in Utrecht. Uh, in Tilburg. Sorry. In Tilburg. Sorry, in Tilburg. Um, uh, ...eindredacteur van het Handboek Coöperatie... ...wat een vuistdikke pil is. Daar komt binnenkort de tweede druk van uit. Het bestaat pas een half jaar eigenlijk. Of iets, sinds het begin van dit jaar. En je bent ook directeur van de Nationale Coöperatieve Raad, de NCR. En dat is het kenniscentrum in Nederland... ...waarin de boeren, de tuiners, de Rabobank, het Broodfonds waarschijnlijk... ...en andere coöperaties zich verenigen um, om elkaar te ondersteunen. Wat is nou een mooi voorbeeld van een coöperatie nu functionerend. In er, ogen. Ja, er zijn talloze mooie voorbeelden. Maar Want hoeveel zijn er in Nederland? Er zijn er 7500 ingeschreven. Daadwerkelijk actief meer dan 5000. De helft daarvan in de agrarische sector. En de andere helft in allerlei sectoren. Er zijn vele mooie voorbeelden, maar de ene coöperatie is de andere niet. De Rabobank of de Coop, dat zijn consumenten. Coöperaties, consumenten hebben zich verenigd. We kennen ook de ondernemerscoöperatie, Friesland Campina, Flora Holland. De grote bloemenveilingen. Ja, dus met name in de land- en tuinbouw zien we veel ondernemerscoöperaties, maar ook in een aantal andere sectoren waarin het MKB groot is. Dan hebben we ten derde als vorm de, de werknemerscoöperatie. Die is in Nederland eigenlijk nooit zo tot, tot bloei gekomen. En een vierde groep betreft, meer recent, de overheidscoöperaties. Want op dat grensvlak van publiek-privaat zien we steeds meer coöperaties komen, vaak op initiatief van lagere overheden. Ja, een mooie voorbeeld. Ik noemde al de Rabo die, die de laatste tien jaar hard gewerkt heeft aan, aan het revitaliseren van de coöperatieve identiteit. Oh ja, hebben ze, moesten, moesten ze dat doen? Was ja, een daar was weg? men aan toe. Men, men ja. had dat laten liggen. Men had toch het gedachtegoed van Ruyffaizen laten liggen. Vond men zelf ook. Waarom? Ja. Uh, het, was out, het was outdated. Het was uh, gepasseerd station. Nou, ze zichzelf. Kijk, ik denk dat we die, die, die fase nu hebben we achter ons. Ik, ik begrijp de opmerking. Zeven, acht jaar geleden was de coöperatie al ja. Archaïs, agrarisch, agrarisch. Veel praten. Weinig doen. Dat is veranderd. Dat is snel veranderd. Met name de laatste drie, vier jaar. En nu wordt wel gezegd... het is sympathiek ondernemen in, in verenigingsverband. Het is democratisch, het is transparant, het is duurzaam. De Rabo heeft dat wel weer waargemaakt. Dan heb ik het zeker over de 140 lokale banken... maar ook over hun gemeenschappelijke dochter in Utrecht. Dat vind ik dus een mooi voorbeeld van, van een consumentencoöperatie... Nou, Friesland Campina noemde ik al, koninklijke Friesland Campina. En als we dan even bl blijven bij de Rabobank... Ja. want uh, uh, als er nou iets te doen is over de economie en ondernemen uh, in de wereld... dan is het wel over de rol van de banken. Ja. Is de Rabo als coöperatieve bank, um, springt hij er dan uit? Speelt hij dus een andere rol en, um, en heeft dat dus ook een ander, andere gevolgen... voor de status en de situatie van de bank nu... Ja, dat geldt voor de Rabobank in Nederland uh, zeer zeker. Staatshulp was daar niet nodig. Er is ook enige ergenis ontstaan binnen de Rabobank... over hoe dat we dat uiteindelijk hier in Nederland geregeld hebben. Um, nee, het is een bank die uh, zeer goed door die crisis is heengekomen. En tot op heden, en, en de vooruitzichten zien er ook erg goed uit... Hè, voor zo'n AAA-bank. Ik denk dat dat zeker te maken heeft met de coöperatieve oriëntatie... Het gaat daar niet, anders dan bij, bij vele beursgenoteerde banken, om het snelle geld van morgen. Het gaat meer om een lange termijn strategie. Is dat niet het cruciale verschil, ook meteen? Ja, dat is zeker het cruciale verschil wanneer je beursgenoteerd zet naast de coöperatieve ondernemingsvorm. De coöperatieve ondernemingsvorm gaat in het belang van de leden om betere condities over een langere periode. Het gaat dus niet om rendement op ingebracht vermogen. Het gaat niet om dividend. Het gaat om betere conditie voor de leden. Ja, maar dat, is, want dat klinkt, klinkt nog wel mooi. Maar want dat is, is dat niet gewoon wat er schort? Dat noem je geloof ik het Anglo-Saxische model. De, met, met aandeelhouders ja. die eigenlijk ja. alleen maar ja. van de onderneming eisen. Ja. Dat er zo snel mogelijk zoveel mogelijk uh, winst wordt uh, geboekt. Ja. Of het nou goed is voor de toekomst of niet. het maakt ja. niet uit. Nu, morgen moet er vergelden. Wat bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven. De, de, de, de ABN AMRO de kop heeft gekost. Ja, zo is het. Dat, dat uh, stakeholders value. Hè? Dat zou dan het enige criterium zijn en dat kan dus leiden tot ongelukken. Dat weten we inmiddels. Um, we zien wel een kentering. Er is natuurlijk meer aandacht voor duurzaamheid, ook voor duurzaam ondernemen. Zeker bij coöperaties. Daar, daar zit dat wel in de oriëntatie, bijna in de genen van de coöperatoren, ook elders. Maar toch, belangrijk is natuurlijk de vraag voor wie doe je het? Ja. En doe je het alleen voor de aandeelhouders, um, dan kunnen er ongelukken komen. Dan, dan kan het zijn dat je voldoende acht slaat op de belangen van de medewerkers, of van de klanten, of van de omgeving, of van de maatschappij. Nou, en zo komen we dan terecht bij de duurzaamheidsproblematiek en bij, bij ondernemen en ethiek. Dat heeft nu erg veel de aandacht. En nog eens vindt men dan een antwoord in het coöperatieve model. Ik vraag je natuurlijk af bij wie dat zoveel aandacht heeft, want niet bij die. Bij die uh, bedrijven die door aandeelhouders worden gestuurd. Want daar heb je dat volgens mij veel minder. Want die gaan gewoon op de oude voet voor. Je hebt daar die aandacht. Maar, maar is het wel zo dat er door die crisis. en door wat er aan het licht is gekomen. de aandacht voor het coöperatieve ondernemen groter is geworden? Omdat het een andere ethiek. Ja, dat, dat, dat lijkt mij zeker het geval. Er zijn een aantal redenen hè, waarom, waarom de coöperatie terug is. Want er is inderdaad, wanneer je naar de getallen kijkt. wel sprake van een revival. Um, men wil weer ergens bij horen. Men wil meepraten. Men wil mee beschikken. Men wil mee beslissen over de condities. Ja. Die Tere, gelden. Terecht zou je zeggen. Ja, dat is makkelijk gezegd. Maar lang ook heeft misschien de consument het wel laten afweten. Het werd allemaal geregeld. Ja. En we maakten vooruitgang. En er was altijd sprake van economische groei, decennia lang. Dat lijkt nu toch voorbij te zijn. Men maakt zich ongerust. Ja. En heel kwalijk, er is toch ook wel meer en meer sprake van. Gebrek aan vertrouwen, of, of zo je wilt, groeiend wantrouwen. Dat is kwalijk. Um, en dat leidt soms ook wel tot meer aandacht voor ondernemen en ethiek, waar we 10, 15 jaar geleden nauwelijks over spraken, waar nu iedereen het over heeft. En hoe, hoe werkt dan die ethiek bij de coöperatie? Want dat is denk ik, dat is dus een belangrijk punt. Dus je, dat je in, in deze vorm van ondernemen belang moet hechten aan ethiek. En hoe werkt het dan? Wat, wat bij ondernemingsethiek vooral belangrijk is uiteindelijk... is doen wat je zegt. Bij een coöperatie is het doel overduidelijk. Het gaat om betere condities voor de leden. Op langere termijn. Wat we daarnaast vaak doen bij de coöperatie... is leden betrekken bij de strategie, bij de besluitvorming... bij de koers die we inzetten voor de komende jaren. Dus medezeggenschap. Heel belangrijk. Moet je wel waarmaken... Verder heeft men, zeker in de coöperatieve land- en tuinbouw... veel oog voor duurzaamheid. Niet zodanig ondernemen dat het ten koste gaat van toekomstige generaties. Dat past niet bij die lange termijn strategie, strategie van coöperaties. Dit zijn dus een paar belangrijke eh, componenten die je meeneemt... Eh, in je organisatie en in je besluitvorming. Moet je ook vervolgens wel echt doen. Nou, wat we in de land- en tuinbouw hebben gezien... de voorbije 120 jaar, is dat dat tot een succes is geworden. De Nederlandse land- en tuinbouwmagazijn is belangrijk voor de Nederlandse export. De Nederlandse land- en tuinbouw is voor plus-minus 90% coöperatief. Daar heeft die formule zich bewezen. En wat we nu zien is dat de formule ook wordt toegepast... in andere branches, vaak toch wel vanuit dat wantrouwen. Ja. Als je zegt dat, dat het in land- en tuinbouw dus een succes is... Um... Hoewel dat het ook een broze of een kwetsbare uh, sector is. Hè? Vaak, uh, als het, uh, het, kan, het kan op sommige momenten zo tegenzitten. Zeker. Waarom is die sector dan nooit o ertoe overgegaan... om dat andere model te hanteren? Want dat lijkt me dan een cruciale vraag. Want als de winsten elders de, de pan uit reizen, dan wordt de verleiding om dat ook te gaan doen wordt natuurlijk ja. wel groot. Maar waarom ja. is het eigenlijk nooit gebeurd? Nee, maar die, die winsten reizen elders niet de pan uit. Oh. Althans. Althans wel voor de aandeelhouder, maar niet voor de boer of tuiner. En die Nederlandse boer of tuiner is wel zodanig slim... dat hij in de coöperatieve vorm de voorafgaande of opvolgende schakel... in de bedrijfskolom wil inpikken. Kijk, het begon met kaas en boter. En nu zijn het monatoetjes. Dus die boeren hebben uiteindelijk een grote onderneming gebouwd... die hen voorziet van een faire prijs over een reeks van jaren... door zelf te investeren. Want dat hoort er wel bij. En soms fors... Ja, dus menige boer en tuinder zit fors met kapitaal in zijn coöperatie, maar krijgt ervoor terug stabiliteit en faire prijzen. Ja, dus dat is helemaal niet nodig. Nee, het is absoluut nodig. Nee, ik bedoel niet nodig om, om over te stappen of dat was gewoon juist alleen maar gevaarlijk geweest. Of over te ik weet niet hoe, de, hoe je dat zou moeten ja, doen. Ja, nee, nou, wat, wat, wat men in de land- en tuinbouw naast elkaar zet, is de coöperatieve industrie en wat dan heet de particuliere industrie. Ja. Dan heb je het bijvoorbeeld over een Danone, als we ons beperken tot de zuivel. De opdracht van Danone is een zo hoog mogelijk rendement voor de aandeelhouder. De opdracht voor friesland Campina is een zo hoog mogelijk melkprijs voor de boer. Is een wezenlijk andere oriëntatie. Wat we ook gezien hebben in een aantal landen, en zeker ook in Nederland, ook in de financiële dienstverlening overigens, is dat daardoor de coöperatie fungeert als prijszetter. Die coöperatie trekt de tarieven voor de boeren die leveren omhoog of de Rabobank heeft lang beweerd... dat als grootste hypotheekverlener de tarieven werden gedrukt. De anderen, de particulieren, moesten mee. Dus het kan een belangrijke maatschappelijke functie zijn van de coöperatie. Um, ethiek is belangrijk. En wat je eigenlijk net ook al zei, um, de duurzaamheid. Want dat lijkt me toch ook... Is, is dat echt zo dat bij de coöperaties uh, de blik gericht is op, op de verdere toekomst... en niet op de winst van morgen... Ja. Ja. En hoe, hoe komt dat dan? Hoe, waarom is dat dan bij coöperaties het geval? Dat, dat is bij coöperaties zeker het geval. Overigens, ik, ik heb het hier niet over, over het, het, het veel misbruikte modewoord: nee. duurzaamheid. Ik, ik heb het over duurzaamheid zoals ooit bedoeld werd door, door de Verenigde Naties he, eind jaren negentig, Agenda 21. He, dus de ecologische duurzaamheid, de sociale duurzaamheid, de economische duurzaamheid. Aandacht daarvoor past wel degelijk bij de coöperatieve formule. Want je gaat voor een lange termijn strategie. Het is niet zo moeilijk om voor aardappelen of suikerbieten... dit jaar de hoogste prijs te betalen. En het jaar erop ook, en het jaar erop ook. Want wat gaat er dan gebeuren? Het gaat er natuurlijk uiteindelijk om dat de boerderij zijn waarde behoudt. Ja. Dat de coöperatie overeind blijft, dat er sprake is van continuïteit. En de boerderij zijn waarde behoudt. Dus het gaat niet om stuntprijzen, het gaat om een lange termijnvisie. Ik krijg trouwens een vraag binnen via e-mail van een luisteraar, een ingenieur. K. de Blois. ik denk dat je het uitspreekt, um, over de Rabobank nog. Uh, hij, ik citeer nu deze luisteraar. De gast zegt dat het gaat om uh, mijn gast Ruud Gallen, hoogleraar ondernemingsrecht in Tilburg. En de expert op het gebied van coöperaties in Nederland. Um, dat het gaat om het betere condities voor de leden bij de Rabobank, om dat voorbeeld te hanteren. Kan hij me dan uitleggen hoe het komt dat de Rabobank met als doel betere condities voor de leden... met zijn winsten hoger uitkomt dan banken met een NV-structuur gericht op uh, winstmaximalisatie? Ja, spijt me, dat is een misverstand. Coöperaties maken geen winst. Hè? De, de wet we... Even technisch, de wet op de jaarrekening spreekt over exploitatiesalwol. Dus je hebt een goed jaar en dan houd je een zwart cijfer over onder de streep. En daar moet, moeten we wat mee. Ja. Nou, dat kunnen we teruggeven aan de leden. Is het dan toch winst? Kun je het wel anders noemen, maar dat is het toch nee, gewoon het winst? Is, het is het nee, nee, nee, het is het resultaat van je ondernemen. En dat moet natuurlijk een zwart cijfer zijn. Ja. Dat gaat in dit geval niet naar aandeelhouders. Dat kan naar de leden gaan. Of het gaat terug naar de onderneming of we vinden er een andere bestemming voor. Ehm. Um, wat we bij de Rabo gezien hebben, is dat het deels teruggaat naar de leden... deels teruggaat naar, naar de gemeenschap, de lokale gemeenschappen... waarin die 140 banken actief zijn. En deels gaat het terug naar de balans, naar algemene reserve. Dan wordt de onderneming vetter en zo wordt je triple A. Wel belangrijk voor de continuïteit. Dat is dan het, dat gedeelte wat je winst noemt. Dan begrijp ik. Nee, want, want, waarom, want het gaat, hoe je het ook noemt, of dat zwarte streepje... of dat zwarte getalletje onder de streep... Uh, met, met, dat je bij een coöperatie op hele verschillende manieren andere manieren gebruikt dan bij een onderneming met aandeelhouders, dat, dat is dus wel wat je overhoudt en waar, de suggestie dat het bij de Rabobank groter is geweest dat getalletje dan bij andere ondernemingen hoe kan dat de laatste jaren, dat is ook de vraag ja het is, het is uh, het, de Rabo moeten we verdelen in drieën we hebben de 140 banken, we hebben Rabo Nederland en we hebben, we hebben, uh, we hebben Rabo International en we hebben de buitenlandse deelnemingen Um, die soms een heel goed jaar draaien. Uiteindelijk komt dat terecht bij die lokale banken... en gezamenlijk moet besloten worden... in wat daar heet de centrale kringvergadering... elders heet dat de Algemene vergadering van wat er met het saldo gebeurt. De achterban beslist over de bestemming van het saldo. Ja. Bij winst doorgaans, en zeker in, in de wet denken we toch... aan rendement op ingebracht vermogen. Dividend op aandelen. Dat is hier niet aan de orde. Stel nu eens dat we de tarieven bij de Rabobank aanmerkelijk verlagen dan houden we dus een dunner zwart cijfer over onder de streep. Ja, ja. Die coöperatie functioneert vaak als omslagstelsel. Als Friesland Campina een hoge melkprijs uitbetaalt... blijft er weinig onder, over onder de, ja. de streep. Dus daar speel je mee. Het gaat, zoals eerder gezegd, om betere condities. Ja. Dus je primaire opdracht blijft er wat over onder de streep... bij onderlinge verzekeraars, volgt de premierestitutie. Ja. Dus maar, geen winst, geen rendement op ingebracht vermogen. Dus, dus dat houdt die balans uh, uh, wat, wat uh, beter, uh, begrijp ik. Maar de vraag van deze luisteraar is volgens mij ook opgericht... hoe het, ka hoe het kan dat de Rabobank het beter heeft gedaan dan, dan ja. vergelijkbare banken. In, ja, hey, maar, goede bankier. <laughs> nee, het is natuurlijk ook een bank. En, ja. en, en men heeft 1,7 miljoen trouwe leden. Uh, ik denk dat het waarschijnlijk de grootste vereniging van Nederland is. Uh, men heeft prudent en goed, goed gebankeerd. En die leden blijven trouw. Ja. Maar komt dat dan, dat goede bankieren... is dat verbonden met het feit dat het zo'n structuur heeft? Of ja. nee, zouden dat, diezelfde goede bankiers ook bij andere banken nee, kunnen dat, zitten? Dat, kijk, je, je, je, je wen, en dat is natuurlijk een actueel thema. Je wenst je bankier te vertrouwen. Ja. Uh, nou, hier is dat vertrouwen er misschien wel. Ja. En je gaat een lange termijn relatie aan. En je hebt nog sterkenschap ook. Ja. Dat ja. is anders dat dan het, elders. Dat wou je zeggen. Ja, dat maakt dan toch wel... Uh... Heel, en, en enige mate van verstandigheid is dan uh, kan er geen kwaad. Maar goed, dat hebben we natuurlijk allemaal wel ontdekt ook de laatste jaren. Muziek, denk ik. We het, je, weet, je hebt muziek meegenomen. Uiteraard, dat vond je niet makkelijk. Want wat, wat waren de alternatieven Bob Dylan, begreep ik. Als ja, dat... het niet geworden is, als een profeet. Nee, er zijn, er zijn tal van, van, uh, van alternatieven. Ik heb wel wat met muziek. Maar uiteindelijk heb ik toch gekozen voor een, een Nederlandse band. Uh, Gare du Noor. Ik heb wat met blues. Dat spelen zij over het algemeen niet. Het is meer oh. jazzy, lounge. Maar dit is blues met een heel mooi vocaal ensemble. Ik vind het een uh, knap stukje muziek. Lekker is het in ieder geval van Guardure, Poor Boys Blues. Um, dus die blues, die hebben we er meteen ook bij. Muziekkeuze van mijn gast, Ruud Galle, expert op het gebied van coöperaties. Is overigens een luisteraar nu er toch een coöperatieve uitzending van maken. U kunt dat dus uh, uh, meedoen via e-mail. Bijvoorbeeld dat deed Rens. Die schrijft: goede uitzending. Maar Garduor is Belgisch volgens mij. Ja. Is het nou, wat is het nou, Ruud? Ja. Is dat een Belgische luisteraar? <laughs> nee, dat denk ik niet. Ik heb onlangs een optreden meegemaakt. Ik, ik had stellig de indruk dat het een Nederlandse groep is. Ja. Je hebt een optreden zelfs meegemaakt? Ja, ja, dat was prima. Ah, je bent echt een muziekliefhebber. En als ik zo even de cd bekijk die ik voor me heb liggen... Ja. Nou, ik betwijfel het. Maar we zoeken, we zoeken het op. Nee, maar wat, waarom? Want de, de, de zanger is Nederlands. Volgens jou de zangeres is Nederlands. Ja, ik denk dat het een Nederlandse band is. Nou, kijk. Een Nederlands-Belgische jazzband zien we nu op Google. Nederlands-Belgisch. Toch een coöperatie. Een dus. Co <lacht> grensoverschrijdende coöperatie. <lacht> ja, maar dat hadden we dus kunnen weten. <lacht> ja. Hey, maar waarom waar is Bob Dylan zo'n held? Ja, een beetje een vreemde vraag. Dat is, is het zo? Ja, dat is natuurlijk een fenomeen. Stel van iedereen van. wacht erop dat, totdat hij de, de, de, de grote prijs voor de literatuur krijgt. Maar dat wil maar niet lukken. Nee, het is een fenomeen die, die toch door iedereen wordt gecoverd. Juist ja. de laatste tijd weer. Maar jij houdt van de oorspronkelijke Bob Dylan. Maar de vraag is natuurlijk wat je daar dan... Want het is, ik zeg, zeg net profeet iemand die de blues als het ware daar is hij op gaan staan en dat, dat, dat, dat heeft hij verwerkt maar hij was ook iemand met een ideologie en een verzetsheld dus mijn vraag is eigenlijk ja. waar, waar hield je nou het meest van? Ja, van die maar hij heeft, heeft wel verschillende periodes gekend om iets mag, te noemen. Mag ook hè, wanneer je ja. 70 bent geworden. Ja. Nee, maar ik ben het met je eens. Een vrijheidsstrijder die, die in die tijd verschrikkelijk veel gedurfd heeft. Ja, 60. Uh, zowel met teksten als ook met zijn uh, musicaliteit. Maar was je er toen ook al bij, eigenlijk? In, die, in die jaren zestig van het verzet? En de... eind, eind jaren zestig, uh -huh. in mijn geval. Ik ben toch wel een stukje jonger dan Bob. <laughs> maar ook een, uh, ook een hippie geweest vroeger? Nee, niet echt. Een beetje. We hebben toch eind jaren 60. Begin. Nou ja, 68, dat is Maagdenhuis. Nee, nee, nee, nee, nee. Dat is de Flower Power. Dat is de bloem, de bloesem van de Flower Power. Nee, nee. maar ik vraag, me, ik, ik vraag me wel af of er toch een link is tussen uh, het denken van iemand als Bob Dylan, waar je dan dus ook door beïnvloed bent geweest, en het, het denken over de ideologie van een coöperatie. Zit daar wel degelijk een, uh, we hadden het vorige week met lieve de Kouter over de Occupy-beweging. Over een heel andere visie op de samenleving waarin ja. wij leven. Ja. Dus dan is de vraag ook gerechtvaardigd, als, als dat andere denken zo dominant is, ja. waar wordt hè, de, het alternatief dan door gevoed? Ja. Ja. Dus dan, daarom is mijn vraag misschien nee, toch niet dat, zo, ja. zo vreemd ook. Nee, nee, zeker niet, zeker niet. Want ik, ik, ook ik meen wel dat, dat, dat je echt wat moet hebben met de materie waar je mee bezig bent. Ja. Nou, ik, ik ben professioneel bezig met de coöperatieve ondernemingsvormen, met ondernemen ethiek. En ik doe dat voor de Nationaal Coöperatieve Raad, ik ja. doe het voor de Universiteit van Tilburg. Maar ik ben niet zo iemand die, die s'avonds om vijf uur de knop omdraait. Ja. En s'avonds een andere man is dan overdag. Um, ik ben met die materie bezig. Nou, dat, dat, dat zul je zeker verwachten bij een boondillen, bij een zanger. Dat zul je verwachten bij, bij een schrijver van romans. Maar dat kan ook bij andere bezigheden. En ik maak me wel degelijk zorgen over een aantal maatschappelijke ontwikkelingen. En, en soms vanuit mijn expertise werp ik dan de coöperatie op als antwoord. En waar maak je je zorgen over? Waar ik me zorgen over maak, is het, is het toenemende gebrek aan wat men dan noemt sociale cohesie. Uh -huh. Dat eerder bedoelde vertrouwen, wat verdwijnt. En dat verdwijnt snel. Ik begrijp het overigens ook. Hè? Dat, dat, je, je, wie is er niet van, van, van zijn voetstuk afgevallen de laatste twee, drie jaar? Hè? De, de bankiers, wellicht, althans sommige. Priesters, notarissen, bestuurders van hbo-instellingen, van ziekenhuizen. Eh, Prins Bernhard. Eh, Ze kunnen we vreselijk nog een tijdje doorgaan. Hè? Eh, dus de burger gelooft het niet zomaar meer... En heel terecht. En dit, dit lijkt dan een negatief verhaal. Maar nee, eigenlijk, eigenlijk ja. is het een positief verhaal. He, men prikt er tegenwoordig doorheen. Macht wordt gewantrouwd. En omdat het vaak toch niet blijkt gebaseerd te zijn op gezag. Nou, dat, dat is een, een, een, een positief gevolg van, van de vorige eeuw. Van de emancipatie. Maar wat dan? Wat gaan we daarmee doen? Dat is de grote vraag. Maar dan nu komen we eigenlijk op het terrein van de politiek. Dus. Tot nog toe was het een zuiver economisch verhaal. Maar eigenlijk komen we nu op het terrein van de, hoe wij de maatschappij moeten inrichten. Ja, maar kijk, wat ik niet ja, erg vind, degendeel. Nee, ik ben het graag met je eens. Ben graag met je eens. Uh, dat is ook boeiend. Hè. Ik ben van huis uit een jurist. Het recht is ook maar een middel. Het is een systeem van waarden en normen. En dat ziet er hier anders uit dan bijvoorbeeld in, in Iran. Um, uiteindelijk gaat het om wat er achter schuil gaat. Wat je wenst dat er achter schuil gaat. Daar zijn wij momenteel in de maatschappij wel drukdoende mee. Ja omdat veel is verdwenen, veel macht is verdwenen. Ook macht die eigenlijk niet mocht bestaan, maar wat nu? En dan krijg je de ontwikkeling dat mensen soms zeggen... ook consumenten en zeker ondernemers, dan doen we het zelf maar. Ja. We wachten niet op de, op de overheid. Wij ontplooien zelf initiatieven met zelfde controle, met zelfde zeggenschap. En dat kan dus onder omstandigheden in een bepaalde branche kan het een goed antwoord zijn. Ja. En die, die sociale cohesie, want uh, dat, dat, dat, daar ga ik dan toch nog even bij blijven. Het zijn volgens mij niet alleen de machthebbers of de autoriteiten... die van hun voetstuk zijn gevallen als oorzaak voor uh, die, die, dat verlies van sociale cohesie. Dat kan niet de enige reden zijn, denk ik. Uh, ik heb het gevoel dat, dat het... Is het niet het primaat van de economie... Het, is het primaat van het maken van winst. We hebben het, hebben het is over een businessmodel waarbij het gaat om winst maken. Ja, alsof dat het enige is wat in, in, in de samenleving nog van waarde is. Nee, het winst. Is, het, is, het is twee het is, het is emancipatie. Men prikt er doorheen. Ja. Macht is niet meer vanzelfsprekend van niemand. Vroeger had je veel verschil in, in status, in inkomen, in kennis. Nu googelen wij alles. Voordat we naar de notaris gaan of voordat we naar het huisarts gaan, gaan we eerst googelen. Ja. Iedereen praat overal over mee. Is dus winst. Alleen je hoopt dat dat niet leidt tot wantrouwen. Dat niet. Dat is één belangrijke oorzaak. De tweede oorzaak, dat merk je terecht op, is de economisering. Het denderde maar door. Geld was er om geld mee te verdienen. Filosofen, sommige filosofen, sommige coöperatiefilosofen, zoals Gide zeggen... geld is gestolde energie. Daar moet je wat mee. Wij hebben het heel lang alleen maar aangewend om nog meer geld te verdienen ten nadelen soms van toekomstige generaties. En zo beland je weer bij de duurzaamheidsproblematiek. Want dat moet je niet willen. En wat ik nou bijvoorbeeld een mooi antwoord vind van de coöperaties... is dat zij in hun nieuwe code, de tabaksbladcode voor coöperaties... die in november weer uh, wordt gepresenteerd... duurzaamheid als parameter, als expliciete parameter opnemen voor het ondernemen. Dus je zult dus in je jaarverslag jaarlijks vertellen wat je op dat terrein hebt gepresteerd. En, maar, en, en dat is eigen aan die coöperatie... die aansluiting zoekt bij deze maatschappelijke ontwikkelingen. Dus de code die vergelijkbaar is met de code Tabaksblad... Morris Tabaksblad, die is overleden. Ja, helaas. Um, ja. is, is de, co de code die voor de coöperaties opgesteld is door de NCR... Ja. waar je directeur van bent, de ja. Nationale Coöperatieve Raad... Is die, is die eigenlijk ontleend aan wat uh, Tabaksblad voor de... Voor een, voor, gedaan, hè? Ja, voor een gedeelte is dat het geval. Um, de bestaansreden is een heel andere. Hè? De tabaksbladcode is toch eigenlijk ontstaan... op basis van wantrouwen bij de aandeelhouder. Naar een aantal ja. schandalen. Enron, Albert Heijn. De ja. aandeelhouder was ontevreden over het kennelijk onvoldoende toezicht. En toen kwam er een code. Belangrijke code, want die heeft geleid tot de komst van vele andere codes. Maar soms met een andere reden. Dat wantrouwen hebben we nooit zo gezien... Niet bij een Rabobank, niet bij een Achmea, niet bij een Unive, niet bij een Flora Holland. Er is gekomen, kort na Tabaksblad, een code ter bevordering van coöperatief ondernemerschap. Nou, die is nu geactualiseerd en wordt op de Nationale Coöperatiedag in november wordt die gepresenteerd. Um, als het gaat over die twee factoren, hè, die, die je net zelf ook schetst, dat, dat wantrouwen. Aan de ene kant wordt, wordt de, de wereld een global village Alsof of we allemaal kennen, maar dat leidt, zeg je eigenlijk met zoveel woorden, tot het toenemen van wantrouwen. Juist, wat, wat wonderlijk is. Um, en is dan automatisch een coöperatieve vorm voor een onderneming, wat voor soort dat dan ook is, een antwoord op dat wantrouwen? De coöperatie is niet een tovermiddel. De ene coöperatie is de andere niet. Maar wanneer we de, de al oude ideologische beginselen erbij betrekken, zelfhulp initiatief nemen, samen doen, solidariteit, permanente educatie... en nu aandacht voor duurzaamheid... dan heb je al met al een oriëntatie te pakken... die een antwoord kan zijn op veel van de huidige maatschappelijke vragen. En dat, dat vertrouwen, dat komt dan automatisch? Wanneer het een, een coöperatie is met een tijdse coöperatieve governance... zit je er wel zelf bij... Ja. Je neemt mee de beslissingen. Je bepaalt de koers. Je hebt invloed op het ondernemingsgebeuren. Het is ondernemen met een achterban. Ja. Dat is niet altijd even makkelijk. Er zijn wel managers die van buiten de coöperatieve wereld komen. Die er ook even aan moeten wennen. <laughs> het, is, het lijkt me een understatement. Even moeten wennen. <laughs> ja, maar het heeft veel goeds in zich. Ja. Maar het is wel ondernemen met een achterban. Ja. Dus ledenbetrokkenheid is ook weer zo'n belangrijke parameter in die eerder bedoelde. Coöperatiecode. Kan je dan snel handelen, reageren op een razendsnel uh, veranderende wereld? De ontwikkelingen in de wereld op dat moment gaan razendsnel. Nou. Voor iedereen? Nee, dat kan zeker. zoals je het nu schetst, en dat is ook natuurlijk wat een vraag is die ongetwijfeld vaak gesteld wordt. Kan je met zo'n zo plicht om te verantwoorden of het samen te doen, kan je dan snel handelen? Ja, je kunt snel handelen. Dat is wel gebleken in de land- en tuinbouw. Die mag er zijn. En de hele wereld komt naar de Nederlandse innovatieve land- en tuinbouw kijken. Die wel coöperatief is. Dus kennelijk heeft men daar de juiste beslissingen genomen. Natuurlijk is je structuur van groot belang. En je moet niet met 20.000 leden gezamenlijk een beslissing willen nemen. Dus we kennen getrapte verkiezingen. Net zoals bij andere grote verenigingen. Bijvoorbeeld bij omroepverenigingen. Maar uiteindelijk moet je een bekwame top hebben. En in die top moeten ook... Leden aanwezig zijn. De eerder bedoelde code gaat ervan uit: gaat uit van ledendominantie. Dus de top moet worden gedisciplineerd door de achterban. Nou, dat hebben we nooit meegemaakt bij beursgenoteerd. Dat zie je wel bij goed georganiseerde coöperatieve ondernemingen. Gedisciplineerd? Hoe, wat betekent dat? Dat betekent bij de les houden. Dat betekent bij de les houden, daar waar het gaat om dat mission statement... daar waar het gaat om, om die specifieke kenmerken van de coöperatieve oriëntatie... je lange termijn strategie, je aandacht voor duurzaamheid. En die duurzaamheid, die dus onderdeel is van de code... Hoe heet die? De code? De code voor coöperatieve ondernemingen. De NCR-code voor coöperatieve ondernemingen. De, de onderneming. NCR-code. Um, je bent dus verplicht om verantwoording af te leggen over wat je doet aan duurzaamheid... Maar het is ook, weten we inmiddels, natuurlijk wel een heel vaak... en een begrip dat zo vaak gebruikt wordt... dat het al bijna aan nivellering onderhevig is. Ja. Dus wordt het dan ook nog specifieker ja. omschreven... Wat, ja. wat dan van ja. uh, die coöperatie wordt geëist? Ja, het, duurzaamheid is natuurlijk een, een, een veel misbruik begrip. Ja. Uh, maar waar, waar we het hier over hebben is, is de duurzaamheid van de VN... de, de sustainability van, ja. van, van Agenda 21. Dus het gaat om de samenhang tussen educatie, armoedebestrijding, economische groei... ten gunste van, van duurzaamheid en sociale ontwikkeling. Nou, dat is ooit eens allemaal uitgewerkt door de VN. Veel mensen zijn dat vergeten. En focussen nu alleen op die ecologische duurzaamheid, maar er is meer. In de land- en tuinbouw is duurzaamheid natuurlijk van heel groot belang. Want je staat dicht bij de natuur. En het gaat vaak om voedsel, om levensmiddelen. Uh, dus die aandacht is er zeker wel. En wat we nu ook in deze code uh, hebben bedacht... is dat, dat we ook jaarlijks met elkaar daarover praten. Over welke vorderingen we hebben gemaakt. Dat mag je verwachten van een coöperatieve top. En op dat punt ook kun je die top laten disciplineren... aan de hand van zo'n code, het is dus een hulpmiddel, ja. door de achterban. Wat ik um, interessant vond... je zei net al dat er vier soorten coöperaties zijn... Hè? van de werknemers, van de overheid, van de ondernemers. Um, en dan mis ik er nog de eentje. consumenten. consumenten. Maar in Nederland hebben wij niet een, een coöperatie van werknemers eigenlijk. Nee. Gewoon van, van arbeiders, van fabrieksarbeiders. Er is er wel eentje, een beroemde, in Spanje. Ja. Um, Mondragon. Mondragon. Ja. En het is ook, dat gaat over koelkasten en andere huishoudelijke apparaten... Ja, ja. ja, Dan lach je. Want dat is misschien... Waarom lach je dan eigenlijk? Nou, het gaat nog veel meer dan dat. Mondragon is een, is een uh, wereldberoemd voorbeeld van een coöperatieve beweging. Want we hebben Mondragon scholen, we hebben Mondragon zware industrie, we hebben Mondragon banken. Er bestaat zelfs een Mondragon universiteit. Dus wanneer je het nu hebt over politiek wanneer je het hebt over maatschappelijke organisatie, ja, daar in Baskenland heeft die coöperatie in tal van sectoren zich bewezen. Maar het is wel inderdaad een werknemerscoöperatie. Het zijn dus de werknemers die gezamenlijk eigenaar zijn van die staalindustrie. Ja. Of je hebt daar een bank, die is anders, dat is een coöperatieve bank... maar anders georganiseerd dan onze Rabo. Die bank is namelijk van de medewerkers, de caca laboral. Dus je moet dat meer plaatsen in, in, in de ideologie van arbeiders zelfbestuur. Ja, ja. Dat is hier niet tot ontwikkeling gekomen, in Baskeland wel... En dat heeft Baskeland zeker meegeholpen in de vaart naar volkeren. Absoluut. Het is overigens wel goed om dan nog even te melden dat dat uh, katholiek-marxistisch gefundeerd is. Dus ja. een, een, een marxistische priester die ja. de aanzet hiertoe ja. heeft gegeven. Dus hoe belangrijk is ideologie ja. ten goede dan in dit ja. geval? Ja. Ja. We hebben, hebben, hebben die ideologie. We hebben in Ierland, Engeland hebben we een socialistische coöperatie-ideologie. In onze contraille was de ideologie meer het vrijheidsideaal van de, van de boer. Die eh, los wilde komen van de macht van de handelaar. Dus een vrijheidsideaal. De ene ideologie is de andere niet. Eh, we hebben Rijfweizen, we hebben Froudon met zijn cooperative villages. Eh, de utopisten. Sommige mensen zullen zich dat nog wel herinneren van school. Dus er zijn wel verschillende ideologieën. Maar wat... Over het algemeen centraal staat, en wat ook nu is samengevat door de International Cooperative Alliance, dus een soort VN voor coöperaties, is uh, zelfhulp, initiatief, permanente educatie en aandacht voor duurzaamheid. Dat gebeurt dus ook bij in, uh, in Mondragon. Dat gebeurt zeker ook in Mondagron. Grote... En het zijn, het zijn ook deze principes waar we nog veel van zullen horen... in het ja. aanstaande jaar, het VN-jaar van ja. de coöperatie 2012. Ja, dat is waar. Vind ik vind altijd een beetje sneu. Als de VN zo'n jaar uitroept, dan denk je... altijd: nou, het gaat er helemaal niet goed mee. Dat zal met de coöperaties ook wel het geval zijn. Ja, toen wij daar voor het eerst van hoorden... het was een voorstel van, schrik niet, Mongolië... <lacht> hebben we onmiddellijk een brief gestuurd naar toen, Balken en, de, en Koenders... en gezegd, ja, Nederland moet voorstemmen als lidstaat in New York. Ja. Nou, dat is dus gebeurd. We hebben nu het jaar van de coöperatie. VN kijkt daarbij vooral naar wat westerse coöperaties kunnen doen in ontwikkelingslanden. Nou ja. Dat is heel mooi. Wij doen eraan mee. Ja. Maar we gaan het jaar natuurlijk ook gebruiken om in de westerse wereld de coöperatie ja. nog eens weg te zetten als eigentijdse ondernemingsvorm. Want als het om de niet-westerse wereld gaat, kan het een vorm zijn van armoedebestrijding? Absoluut. En met name de Nederlandse land- en tuinbouw... samen met de Nederlandse ontwikkelingshulporganisatie Terra, werkt al volgens die formule van boer tot boer, van coöperatie tot coöperatie. En eigenlijk rolt de VN dat nu uit over de wereld als een mooie formule. En wij doen er uiteraard aan mee. Ja. Wat mij eigenlijk nog wat meest treft, Ruud Gallen... is dat in dit hele gesprek, eh, wat, wat buitengewoon informatief is... Eh, verhelderend over die bijzondere vorm van de coöperatie... dat een woord als ideologie daar eigenlijk een belangrijke plaats in neemt. In een wereld die... Uh, ja, die in crisis is misschien wel, aan de ene kant. en Misschien ook wel helemaal niet, dat weet ik niet zo goed. Maar goed, laten we ervan uitgaan dat er een grote crisis is... en dat er sprake is van, van sociaal... Het, het uit elkaar vallen van samenlevingen. Dat, wat ik van jou begrijp en wat ik misschien ook wel fascinerend vind... dat juist een begrip als ideologie dat besmet is geraakt de afgelopen Eeuw, de grote ideologieën van het socialisme en, en noem ze maar op... dat die eigenlijk niet meer mogen, want die, hebben, die zijn uitgewerkt. Dat dat, misschien is dat wel, het ontbreken dus van ideologie... een van de grote kwalen van de tijd, zoals jij dat ziet. Is dat een, een terechte conclusie die ik aan het trekken ben? Ja, in, in het magazine Coöperatie heb ik een verhaaltje geschreven... met als kop, uh, ideologie mag weer... Ja, gelukkig maar. Dat, dat is winst. Moet weer, zou je? Als ik ja, wellicht, wellicht moet weer. Uh, ik, ik schreef tien jaar geleden een boekje met als titel ondernemen en ethiek. En mijn, mijn collega juristen vroegen af waar ik mee bezig was. Want tien jaar geleden gebruikte men het woord ethiek niet. Dat was iets van filosofen en theologen. Nu heeft iedereen het over. Dus ethiek is terug. Ideologie is terug. Want kennelijk hebben wij beraadslagingen nodig over principiële antwoorden. Zijn dus we dat een beetje vergeten in onze samenleving? Wellicht door die, door die economisering. Ja. En wellicht door een aantal schandalen en, en, en, en maatschappelijke ongelukken... waardoor we het vertrouwen kwijt zijn. Ja. Vinden we dat misschien nu toch weer nodig, ja. Er is een weg terug, een weg in de richting van het vertrouwen. Dank je wel, Ruud Gallen. Veel succes. Dank je Het zal ongetwijfeld een heel mooi jaar worden, 2012. Dat in ieder geval, ik hoop het, want het is een bijzondere vorm van samenwerking gebaseerd op, uh, op vertrouwen, op de coöperatie. Nou, mijn vraag aan u als luisteraar. Um, het zou natuurlijk mooi zijn als er veel mensen zijn die nog luisteren en die ervaring hebben. Dat zou fantastisch zijn, mensen die ervaring hebben met de coöperatie, die er deel van uitmaken, lid. En wat voor vorm dan ook, misschien wel allerlei nieuwe vormen. Ik noemde al het broodfonds, misschien is er iemand die daarover wat meer wil vertellen, hoe het werkt en wat er goed aan is. Wat misschien ook de Achilleshiel kan zijn van een coöperatie. U kunt erover bellen. Met het gratis telefoonnummer van Casaluna 0800 1121. U weet het, het tweede uur van Casaluna is altijd volledig coöperatief. En dat doen we al zeven jaar. En daar varen wij zeer wel bij. 0800 1121. U kunt ook e-mailen, dat lees ik. Casaluna ncrv.nl en twitteren. Maar twitteren gaat volgens mij niet zo goed. Met Casaluna. Niet echt goed. Dat moet beter kunnen.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 Getekend te Landskrona, mei 1957, Godfried Wanger. En één dag later werd Raquel gevonden, zuiplap. Nou, dat is ook toevallig. Magda werd vermoord in maart 1960. Even kijken waar jij in 1960 zo al hing, Godfried. Eén fabrieksopening in Linköping. een huldiging in Eurebro. Ja, daar kon jij je natuurlijk heerlijk laten vondelopen. Onderhandelingen. Ja, Karlstad. Magda Lovisa Schöberg. Een vrouw die tot enig dier nadert op dat het gemeenschap heb. Op de dag dat het wangerconcern de onderhandelingen over de overname van een houtverwerkingsbedrijf afrondt. Hebben En een charming foto, Godfried. Helemaal Clark Abel. Gone with the wind. Neem nou op. Dit is de voicemail van Lisbeth. Shit. Lisbeth, met Michael. Zet alsjeblieft je telefoon aan. Nou. Ik heb hem. Ik weet wie de figuur in het donkere lik op de foto uit 1966 is. De jongen voor wie Harriet zo schrok tijdens de optocht in Hiddeby op de dag van haar verdwijning, is haar eigen broer. Het is Martin Wanger, Lisbeth.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 Hij kon gewoon niet wegblijven, hè? Dag, Martin. Kom binnen. Geen geduld, liefde. Luister. Ik ben niet erg handig met revolvers. Maar van deze afstand kan zelfs ik niet missen. Is helder. Deze kant op. Wat ruikt hier? Benzine. Hoeveel Jerrycans heb je wel niet staan? Was je van plan ons weer met een nachtelijk bezoekje te verheren, Martin?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 Nou, hand op je rug. Achtergrondartikeltje schrijven. Een scoopje scoren. Leviticus 19 vers 16. Je zult geen lasterpraatjes over iemand rondstrooien. Kalle plomkwist. En ook mag je in een rechtszitting geen lastelijke getuigenis tegen iemand afleggen. Waardoor je zijn leven op het spel zet.